Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De nieuwe informateur Cenk Willing gaat als eerste met vijf partijen afzonderlijk praten. Achtereenvolgens ontvangt hij de leiders van VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Dat zei Cenk Willing vanochtend tijdens een toelichting op zijn aanpak. Hij stuurt aan op een meerderheidskabinet, al is een minderheidscoalitie niet uitgesloten. Cenk Willink is vanochtend bijgepraat door Edith Schippers. Zij stopte maandag als informateur... en zei dat elke voorgestelde coalitie bij de fracties op bezwaren stuit. Bij de bomaanslag in de ambassadewijk van Kabul in Afghanistan... zijn zeker 80 doden gevallen. Er zijn tenminste 350 gewonden... onder wie enkele medewerkers van de Duitse ambassade. Verreweg de meeste doden zijn voorbijgangers en Afghanen... die op werk stonden te wachten. Het doelwit van de aanslag is onduidelijk. De Taliban zeggen dat ze er niets mee te maken hebben. Hoogopgeleiden stoppen veel vaker met roken dan laagopgeleide, meldt het CBS. Sinds 1990 is het aantal laagopgeleide rokers met een kwart gedaald. Bij de hoogopgeleide halveerde het aantal bijna. Onder de laagopgeleide rokers zijn ook meer dagelijkse rokers en zware rokers. Die steken meer dan 20 sigaretten per dag op. Bij een ongeluk op de A15 bij knopen Dijl zijn meerdere koeien omgekomen. De veewagen waarin ze zaten kantelde. Na het ongeluk liepen een paar koeien een tijdje over de weg. De bestuurder van de veewagen is ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En de ANWB waarschuwt automobilisten die naar Frankrijk gaan om op tijd te tanken. Door stakingen van vrachtwagenchauffeurs zitten honderden tankstations zonder brandstof. De grootste problemen doen zich voor rond Parijs. Franse chauffeurs van gevaarlijke stoffen eisen meer salaris... een dertiende maand en een werkdag van maximaal 10 uur. Het weer dan nog, vandaag zonnig en vrijwel overal droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen en vrijdag veel zon en een paar graden erbij. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. In de randstad is de A15 richting Nijmegen dicht bij Klopendijl door een gekantende vrachtwagen. Het verkeer kan dan ook beter de borden Breda-Den Bos volgen over de A27, A59 en de A50. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A2 Utrecht-Den Bos. Daar zijn bij Klopendijl de verbindingswegen naar de A15 richting Nijmegen dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 mooi weer buiten. Het is woensdag vandaag. We hebben geen vloedgolf gehad en het gaat allemaal helemaal goed. Dus uh, dolly is nog een beetje buiten. adem, dames en heren, want die heeft natuurlijk weer de week doorgezaagd. Maar we hadden deze keer wel voor een motorzaagje gezorgd, dus het ging wat makkelijker, toch? Ja, dat, dat scheelde toch wel een heel eind. Maar zo'n ding is heel zwaar, weet je dat? Ja, dat weet zo ik. Zo'n motorzaag. Ja, dat is hartstikke we zwaar. Moeten we toch wat op vinden, hoor. Ja. Want met die figuurzaag vorige week ging ook niet goed. Nee. nee. Nou, Kunnen nou, ja. we niet gewoon eh, een, een, een timmerman inhuren daarvoor? Ja, als jij hem betaalt. Ah, ja. CFM je hem geen geld, dat weet je. Maar wel een lekker kopje koffie. Ja, dat is waar. Ja. Dat alweer wel. En een boel gezelligheid. Nou, met ja. ons twee. Ja. ja, ja. Het is woensdag vandaag en uh, het is 31 mei. En dat is de uh, day before the day, hè? Want well, morgen is de grote ja. dag. Ja, 1 ja. juni. Ja, wat een juni. feestdag, hè? Ja, het wordt een feestdag. Het ja. wordt een feestuitzending ook. Ja, ik vind eigenlijk... Zou een, zal het in Engeland een nationale feestdag zijn, morgen? Nou, in, in Engeland niet. Nee, nee zo nee? gek zijn ze ook niet. Maar ik weet wel dat ja. uh, bijvoorbeeld in Liverpool... Uh, wordt uh, de, volgens mij uh, de hele maand feest gevierd. En oh. allemaal in het kader van, uh, van Sergeant de... Pepper. Zijn allemaal speciale dingen. Ja ja, ja, ja, echt waar. Ja. ja, Liverpool is heel groot op zijn, zijn zonen, hè? Ja, ja, ja. Het is, ja, ja. Uh, nou ja, terecht. Het is, een beetje het, grootste wat ze, het is een beetje het grootste wat ze ooit hebben voortgebracht. Dus, nou, qua artiesten dan, hè? Ik bedoel, zelfs in Zandvoort wordt feest gevierd daarvoor. Ja, dus nagaan. moet je nagaan, hè? Ja. Ah, en, uh, het en, wordt een en, uh, leuke uitzending morgen, dat wel. Ja, en dan s'avonds een mooi concert hè, van de Analogs. Ja, nou, dat, ja, daar ga ik niet heen. Dat, dat vind ik iets minder. Maar... Ja, maar uh, buiten dat, het, het is reet duur. Het is verschrikkelijk duur. Zo. Het is, uh, kost een godvermogen. Zo, 80 bij... euro een kaartje. Ja, Ja, je betaalt hetzelfde als voor Paul McCartney. Ja. Nee. <laughs> ja. Nou, ja. ik zag ze toevallig vorige week op, uh, bij Tan. Tam... Uh, ja. Maar daar was ik niet van op indruk, hoor. Nee? Nee, echt niet. Maar ja, goed. Maar dat het is een ook... mooie hommage die we brachten. Ja, wel, zeker wel. Dat, uh... dat zal morgen ook best goed zijn. Maar... Ja, wel. Bij die televisie is een goed geluid. Ja, zet er natuurlijk altijd nog een probleem. Mm -hmm. Maar goed, wij gaan morgen in ieder geval uh, de hele dag lekker met Sgt Pepper in de weer. Of uh, de uh, van 12 tot 4. Ja. En dan gaan we het dus niet over al die onzin hebben... waar ze het vorige week vrijdag bij... met tot dan wel over hadden. De Paul dood en LSD. En... Nou, daar gaan wij het zeker niet over hebben. Morgen. Wij gaan gewoon voor de muziek. Het album. En... Uh, ik heb ook een aantal uh, leuke albums gevonden. die op dezelfde dag uitgekomen zijn. of het in ieder geval op dezelfde maand uitgekomen zijn. Ja. Dus we gaan uh, ook andere zijpaadjes bewanden. Ik heb ook een aantal prachtige covers gevonden. van stukken van Sgt. Pepper door andere mensen. Ja. Zoals je ze niet verwacht oh, Echt? Wat leuk! Wat, ja, leuk. Ja. Wat ja. leuk! En uh, nou ja, we gaan natuurlijk de twee albums draaien: eerst de oude versie. Ja. En dan in het laatste uur de nieuwe versie. Wow. Ja, wow, wow, dat wow, wordt wow, wel. Wow, wow. Ja, mooi. Dus Beatles fans, luister. <laughs> maar we hebben nog wat bijzonders van Dolly, dames en heren. Ja, dat, we moeten ook dat nog eventjes bekijken. Dolly gaat aanstaande zondag CFM Klassiek doen. Ja, dat is waar. Ja, leuk ja. zeg. Wat ga je allemaal doen? Uh, uh, uh, uh, draaien. Ja. En, uh, ja, dat snap ja, wacht ik. wacht even. Ik ga even mijn lijstje erbij halen. Uh, moet ik een paar stukken even noemen? Nou ja, ja, Licht uh, uh, nou, uh, eens even een tipje van ik de ik ga, ik ga beginnen met een van mijn meest favoriete stukken ooit in de klassieke muziek. En dat is een, een stuk van uh, Katsiatourian, de Spartacus-suite, nummer 2. Oh, oh, uh, oh, bij iedereen bekend als het. het, het uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n muziekje wat gedraaid werd bij de Onidin-line. Ja, ja, ja. Maar daar werd natuurlijk maar een klein stukje ervan gedraaid. Maar hij gaat natuurlijk veel en veel verder. En, ja. en ik vind dat zo'n prachtig stuk. En is dan uit, uit mijn favoriete, um, uh, mijn favoriete opera. Uh, dat is Aida. Daar komen ook een paar stukken uit. Okay. En, uh, misschien iets, iets uh, meer van nu. Maar uh, zeker ook in, in, in de klassieke muziek hoort hij thuis. Het Requiem van Andrew Lloyd Webber. Dat oh, zijn dat even wordt, een paar uh, dingetjes waar ik voor gekozen heb. Ik, nou, ik, ik hoop het mag. wel. we ja. even donderdag, hè? Oh, <laughs> oh, je bent, je bent helemaal uh, omver gebogen. Uh, nou ja, wat gaan we vandaag weer doen, mensen? We gaan om uh, half één natuurlijk het regionale nieuws even met u doornemen. Het weerbericht, want we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat ons we te wachten staat crash. de komende tijd. Wat krijgen we nu? Ah! Eric Clapton. Oh, Eric Clapton. Ik word ja. zo afgekaapt. Nou, okay. Ja, erg, hè? Straks verder. Straks verder. Ja. Komt allemaal goed. Ja. Komt allemaal goed. Vast wel. Ja, hij deed het even weer niet. Ik, het is die computers ah, tegenwoordig. Ja, nee, dat is Clapton zelf, jongens. Altijd ja. een beetje, ja. ja. Oh ja, een ja. beetje dwars. Ja. ja. Oké. Okay. Kuren. En dat heet Anyway the Wind Blows. Maar je mag zo verder vertellen. <laughs> Gelukkig. This, some like that, some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't. Ja, die live opname van de heer Clapton. En de nummer heet Anyway, The Red Blues. Ja. Ja, ja. En het is alweer, bijna, het is alweer kwart over twaalf. Dus het is alweer tijd voor, uh, voor onze 3 in één natuurlijk. Als alles werkt. Ja, oh, dat, uh, thank you. Thank you, ja. Nou, schiet maar op. Ja, ik wou In in en aangezien we toch een beetje in Beatles sfeer zijn, een 3 in 1 van Ringo Starr. When I was a little boy Way back home in Liverpool. My mama told me I was great. Drummer van de Beatles. En uh, ja, dat weten we natuurlijk. En uh, toen de tijd mocht hij op elk LP mocht hij één liedje zingen. Maar uh, later heeft hij dat uh, natuurlijk gewoon uh, dun, dunnetjes over gedaan. Hij is gewoon lekker platen blijven maken. Tot op uh, dit jaar aan toe. Of vorig jaar geloof ik, kwam zijn laatste uit. En uh, hij toert ook nog steeds met een all-star band. En er zitten een paar grote jongens bij hoor. Onder andere Joe Walsh en zo. Dus hij is nog volop bezig. En... Uh, het leuke was dat de eerste twee stukken die u hoorde... dat was eigenlijk van een LP die heette Ringo. En vreemd genoeg was dat de laatste LP... waar alle vier de Beatles samen waren. Ja, wel bij verschillende nummers. Maar ze deden er allemaal mee. Ringo zong natuurlijk. Het eerste nummer wat u hoorde... aan the Greatest werd geschreven door John Lennon. Het uh, tweede nummer wat u hoorde, dat was Photograph. Dat werd weer geschreven door George Harrison. En stond ook nog een liedje op, dat heette Six O'Clock. En dat werd dan weer geschreven door Paul McCartney. Dus uh, de, dat was eigenlijk een album, uh, nou, het laatste Beatle-album. <laughs> ja, zo kun je het er ongeveer wel uitleggen. En uh, daarna hoorde u van een heel andere plaat uh, daarvoor. Uh, Back of Boogaloo. Ringo Starters in de uh, 3 en 1 Eens even kijken. Nou, We hebben nog een paar minuutjes voor het nieuws. En Dolly zit nog helemaal zenuwachtig te typen... om het allemaal op elkaar te uit elkaar, elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk een heel werk. Toch? Hallo? Ja, ik was even ik... aan het lezen. Nee, helemaal niet. Ik, heb, ik ben er klaar, voor, oh, er klaar voor. Wat mij betreft, mag je beginnen? Nee, we gaan eerst een paardje draaien. Kijk. Net of het aan mij ligt, hè, allemaal. U ziet het, het ligt niet aan mij hoor. Hij doet het allemaal zelf hoor. Hey Gino. Dit is Gino van Ellie. We gotta move. Oh? Oh? People come on, do it right. Shake up your hands like a dynamite. Tell all your worries. Talk so fast to be taken. You gotta move Gotta move Ja, En niet got to move, but people got to move dolly. Nou wel goed zeggen voor dan oh. pot potvree. Goed, dat nou. was een grapje. Oh. Het nieuws bij CDM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, eens even kijken, dames en heren, wat er allemaal weer gebeurd is. Dit is het regio van 31 mei 2017. We gaan het eens hebben over lachgas. Hoor hem even, hij is er gek op. De vele schadelijke effecten worden de laatste weken veelvuldig in de media besproken. En helaas is lachgas als gebruik van partydruk nog steeds niet verboden. Afgelopen zondag ontving de politie een melding dat een man op het strand van Bloemendaal ballonnen gevuld met lachgas verkocht. De lege patronen werden op het strand gegooid en nadat hij hierop was aangesproken door de melder, gaf de man een grote mond. De verdachte is staande gehouden en naast een bekeuring voor het verkopen van goederen zonder ventvergunning... en een bekeuring ter zake openbare dronkenschap, is de man gevorderd om het strand direct te verlaten... De lachgaspatronen en bijbehorende goederen zijn in beslag genomen. De officier van justitie heeft inmiddels toestemming gegeven voor vernietiging. Mag het muziekje ietsje zachter? God, ietsje, hoeft niet helemaal uit, maar... Dank je wel. Een 24-jarige man uit Noordwijk is woensdagochtend aangehouden... nadat hij in de nacht daarvoor in Aardehout een 18-jarige fietser uit Overveen had aangereden. De twintiger was daarna doorgereden. De jongen stak rond kwart over twaalf de Leeuweriklaan over... en hij werd tijdens het oversteken geschept door de auto... die bestuurd werd door de 24-jarige Noordwijker. De bestuurder ging er dus al zoals gezegd vandoor. De kentekenplaat van zijn auto viel echter van zijn auto door de klap... waardoor het adres gemakkelijk kon worden achterhaald. In zijn woning kon de Noordwijker worden opgepakt... en hij werd naar het politiebureau gebracht... Het slachtoffer heeft wat schaafwonden, maar verder geen letsel. Zijn fiets raakte wel behoorlijk beschadigd. Holland Casino in Zandvoort is dinsdagavond eerder dichtgegaan. Het casino sloot al om 11 uur, terwijl het normaal om 3 uur s'nachts dichtgaat. De roulette-tafels waren al eerder op de avond gesloten. Het was een verrassingsactie van de vakbonden... die met de directie al ruim zes weken in de klins liggen... over de salarissen, de seniorendagen en de privatisering. We gaan het eens hebben over de zomeruitjes van Ook Samen. Want vervelen in de zomer, dat hoeft niet meer voor de senioren. Want in de zo zomermaanden gaat ook samen... het gezelligste huiskamerproject voor senioren van Zandvoort... namelijk Gewoon Door... Er zijn dan zelfs diverse leuke uitjes en extra activiteiten... zodat u zich niet hoeft te vervelen. Zomerbingo, jeu de boel, een terrasje doen op het strand... een wandeling door Oud-Zandvoort, Golf en nog veel meer. Op www.ookzandvoort.nl vindt u meer informatie... en een omschrijving van alle uitstapjes. En aanmelden kunt u zich dan bij de balie van Pluspunt aan de Vlemingstraat 55... Of u kunt meer informatie opvragen bij Jolanda Meijer via telefoonnummer 5740330. Dan ga ik het in het volgende nieuws nog even hebben over de zaak die gisteren is geweest bij de Raad van State. Uh, van de Vrije Horizon over de windmolenparken. Maar dat ben ik nog even een beetje aan het uitwerken. Dus daar ga ik in het volgende uur meer over vertellen. En dan wilde ik het hier even bij laten, Ruud. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust luidt als volgt. Nou, na die druilerige dag van gisteren zal het u goed doen te horen dat het vandaag meest zonnig is en blijft. Er waait een matige noordwestenwind en de maximale temperatuur in Zandvoort blijft heerlijk 21 graden. Ja, lekker hè? En morgen wordt het ietsje warmer, want dan gaan we richting de 22 graden. Dus we gaan een graadje de hoogte in. En er zal veel zon zijn morgen met een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. En de vooruitzichten voor verder in de week. En dan gaan we dus al gauw naar het weekend. Vrijwel droog en oplopende temperaturen. En luister en huiver, we gaan richting de 25 graden. Het is wel zo dat zaterdag waarschijnlijk regen te verwachten is of buien en eh, toch wel wat dalende middagtemperaturen. Maar goed, ochtends en avonds dus lekker. En eh, overdag is de verwachting zo'n 20 graden. De zeewatertemperatuur langs het strand is weer een graadje gestegen. We zijn nu uitgekomen op 16 graden. En eh, ook al zeggen ze bij het eh, weerbericht op de televisie dat het maar 13 graden is... Trekt u zich daar niets van aan, want die 13 graden wordt gemeten verderop in zee. En daar komen wij gewoon helemaal niet als we even gaan pootje baaien. Dus met een 16 graden kunt u gerust even lekker met de voeten in het water staan. Tot zover het weerbericht volgens onze eigenste weerman Lex van den Horn. Laat niet staan en loop, maar achterna door de straat, over het plein, met je tingeltamborein, met je handvol geld en je Hercules held, je dronken kameraad en je nylons zonder naad, en wie je ook bent, klootjes volk uit Purmeren, bias, klanten, fuguranten met een goorvuile iedereen moet mee, of die wilt ja of nee, elk clubje of partij, alles hoort erbij. Kom en loop me achterna met je griep in hernia Niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel Met je loensende blik naar de vrouwen en dun en dik Met je allerbeste raad en je vissen zonder graad Hey kom op, laat ons gaan met een warme lietenstraan Met twaalf tenkabouters en de bons onder naam Met het mes op je keel, met zoutje en makreel Met je vuur en je plan, met de hele plan, Hey! Zijn we weg met de vijand, en een houten kanon Met toeters en met bellen en een hele grote trom Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie De hoop op de vrede en met weet ik al niet wie Maar kom nou en ga mee, eerder ben ik u tevreden Naar de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tolpen rood en bruin Naar mijn achterde balkon that lecture in the zone dang dang dang dang dido dido dang dang dido do do do doo do do do do do dang dang, do do do do do do dang dang. We zouden buiten adem van raken? Nou, Wat een tempo zegt met die temperatuur, dat kan toch niet? <Gelijs> jongen, jongen, kom aan, loop erachter. Nou, je raakt er helemaal buiten adem van. <Gelijs> Tjonger. Ja, maar een tempo, hè? Wat een tempo. Ja, ja, Tjonger, ja. ja, ja. Jongen, ik heb gisteravond al zoveel tempo allemaal voor mijn kiezen gekregen. Nou, Is ja, dat ik... zo? Wat heb je Och. gedaan, dan ja. Oh, wacht. Ik weet Och, het al. ja man, praat je, me er niet van. Angela was natuurlijk bezig met de voorbereidingen oh, voor de metalprogramma. Oh, verschrikkelijk. Nou, nou, nou, nou. Maar uh, is, uh, je, je, je kan de deur toch dicht doen, of niet? Uh, nee, ik moest ernaast. Ik moest de techniek doen. Hè? Oh, ik moest, uh, Ja, ik, zat, oh, ik moest man, dat allemaal oh. aanhoren. Nou. Oh, oh, ja, een paar nou. nummers is wel luister, lekker, maar twee uur. Nou, luister en huiver, hoor. Volgende week dinsdag om, <laughs> ze, uh, om, om acht uur. Toen, als je verzachte muziek houdt om een keer het je hem dan gewoon beter uitzetten. Maar we hoeven gelukkig een week niet meer af te stoffen hier. Dat scheelt dan weer. Nee. Dat, uh, <laughs> uh, ik denk ook dat de luidsprekers, <laughs> de, de luidsprekers er aan gaan. Maar goed, maar. Nee, het, is, het, is, het is zo leuk maar het is voor ja. een heel specialistisch publiek het, is een, het wordt een hele mooie uitzending als je van metal en hardrock houdt ja. en die zijn er vast wel uw voor, antwoord die mensen dat weet ik wel zeker want ik ken er een paar en zij heeft, ja. volgers, zij heeft ook volgers over de hele wereld. Dus er wordt geluisterd in Turkije, er wordt in Amerika geluisterd, in, nou, in Engeland, in België, nou, overal geloof ik. Ja. Dus we krijgen heel veel luisteraars. Die Behalve in Liverpool. Wel, nee. Daar luisteren ze deze maand niet. Waarom niet? Nee, nee, ja, ja, nee. <laughs> ja, daar hebben ze een feestje. Ja, daarom. Daar hebben ze een feestje. Maar goed, uh, dit was Dimitri van Toren en dat, dat heette hey, aan. Waarom heb je dat gekozen? Uh, nou ja, omdat ik, ik, ik vind het gewoon een heel lekker, vrolijk, gezellig uh, nummer. Wat we al een hele poos niet meer gehoord hebben op de uh, Nederlandse radio's. Yeah, yeah. Okay. Ja, ja. Ja. oké. Dus ik, ik ga dacht, we dan... halen hem weer eens eventjes uh, uit, nou, het, uit, het, uit het stof. Ja, nou, ik ga weg. Hè? Huh? Ik ga weg. Wat, ik ga weg? Nee, ik ga weg. Jij gaat weg? Ja, ik ga er vandoor. Oké, okay, doei. Ik ga naar New York. Ja, nou wel Want dat wel. is mijn destination. Oh. En ik ga samen met Suzanne. York Ook nog. New is my destination. New York is where I will be from New York is made for grander things just like me I will launch at the Algonquin Swing by the Plaza Walton The Three Arts Club I'll live there indefinitely New York is made render the Dus VK, was dat. En New York is my destination. Nou een uh, goede reis dan, ik bedoel gaat er lekker heen. We gaan naar Brian Wilson, dames en heren, de, de man die ooit uh, natuurlijk heel veel hits schreef voor de Beach Boys. En dit is Misant. Life. And she's already working on my brain. Van Good Vibrations, dit keer gedaan door Brian Wilson. En uh, niet alleen uh, was hij langer dan het originele singeltje, maar ook de tekst was helemaal anders, als ik het goed gehoord heb gehoord. Maar goed, dit was Brian Wilson samen met zijn All-Star Band, er was geen Beach Boy bij. Maar goed, dat maakt het allemaal uit. Het, het, het, het klonk gewoon lekker. Good Vibrations, een lange versie dus van dit prachtige liedje. We gaan naar uh, iets, iets in hier. Hoe dolly? Gaat het nog steeds goed, meentje? Het gaat helemaal goed. Oh, okay, nee, ja, hoor. Goed. Ik zit te genieten. Maar oh. ik, ik, ik, uh, ik, wist helemaal niet dat, dat hier geen Beach Boys bij betrokken nee. waren bij dit nummer. Met dit deze ook maar, maar niet. Nee, oh, met deze ja. ook maar, maar niet. Oké. Okay. Hey Nightcore. Hey. Take me to the stars Just like oh. Cut to the feeling, dat was nieuw. Ja. En dat is ook deze. Deze heet Violet. Dat is ook nieuw van. Uh, God, hoe heet het nou weer? Ik weet het niet, Marika Hackman. Oké. Okay. En dat is ook een nieuwe plaat. Ja. Rika Heckman heet het meisje. En uh, het liedje dat heet uh, Violet. Nou, vroeger was dit uh, de herkenningsmelodie van het programma van Tom Collins... bij Radio Veronica vroeger. Met de oude uh, zeeschip natuurlijk. Casey and the Pressure Group. Oftewel Casey and the Golden Earring. Want er zijn de twee van die uh, eringen die uh, hierop meespelen... En uh, wij gaan naar het internationaal van uh, von, von één uur, hè? Ja. Dus kijken wat er in de wereld gebeurd is. En straks natuurlijk, om kwart over één, krijgt u nog de confrontatie. Ik was helemaal vergeten om kwart voor één. Ik zou het om kwart voor één doen, maar ik was het helemaal vergeten. Nou, doen we om kwart over één, krijgt u de confrontatie. Die gaan we ook nog even doen. En uh, straks om half twee natuurlijk weer het regio -nieuws. Ja. Dus ik zou zeggen, tot zo dan. Hè?